En we gaan geen rondje doen, wat was er in het nieuws, want uh, nou, jullie staan bij ons wel bekend als uh, mensen die, die heel veel te vertellen hebben en we willen jullie niet in het gedrang laten komen. Ja. Uh, dat willen we uh, kost wat kost vermijden, voorkomen. Uh, voorkomen. Als we en, nog uh, veel tijd over hebben, kan het altijd nog, maar dat ja, had ook een leuke Aan het eind, dan ja. plakken we het aan het eind. Maar we beginnen dus met Janneke. Met Janneke. Wat lezen we in Goerle? Mooi. Ja, ik heb uh, uh, Els voorgesteld om uh, uh, een keer wat lezen in Gorle op te hangen aan eigenlijk de carrière die ik zelf uh, achter de rug heb. Ik ben inmiddels alweer zo'n uh, 15 jaar werkzaam in de financiële dienstverlening. En eigenlijk de carrière die ik heb gehad, uh, maakt iedere medewerker in een bedrijf door. He, je komt van school, je weet nog niks. En dan uh, ben je al blij als je wat handvatten krijgt van hoe moet ik dat werk nou uitvoeren. Ben je wat ouder, dan heb je de eerste uh, confrontaties in je werk gehad. Word je een beetje bijgeschaafd, hou je jezelf een spiegel voor. Ga je je gedrag eigenlijk wat uh, veranderen. En ben je nog weer een stapje verder, dan ben je ook in staat om je collega's daarin uh, te helpen. Nou, dat traject, dat heb ik zelf ook uh, doorlopen. En dat kan niet anders dan dat je daar af en toe eens een boek voor uit de kast uh, pakt. Van, uh, goh, hoe zit het eigenlijk? Want er heeft vast iemand anders ook alles uh, meegemaakt. Nou, dat was eigenlijk de rode draad die ik vandaag uh, mm -hmm. toe ja, wilde goed. Ja, Maar kijk je, je, je, je al, al, al terug op, op, te op je carrière? Je komt als vrij jong nog. Dank je wel. <laughs> ja, ik zeg, ik ben 15 jaar uh, nu aan het werk... Uh, dan ben ik nog lang niet halverwege uh, nee. de periode dat ik moet uh, werken. En uh, het werk wat ik doe is gelukkig ook wel een vakgebied waarin je continu wat anders doet. Ik ben uh, projectmanager. En het leuke van projectmanagement vind ik dat je steeds iets afrondt en weer iets nieuws kunt oppakken. Ja. Mm -hmm. ja. Dus uh, ik kijk wel terug uh, op alle projecten die al afgelopen zijn. En trek daar ook weer lessen uit van, goh, uh, dat ging toch niet allemaal vlekkeloos. Wat kunnen we hiervan leren uh, voor de toekomst? Dus uh, in die zin kijk ik terug, maar zeker ook vooruit. Want je kijkt ik moet, ook vooruit. <laughs> ik moet ah, nog ja. heel veel jaren ja, door. Ja, ja, ja. Eerlijk dat en jij zeventig nou. bent. Je moet nog. <laughs> ja. Nou, ik ben inderdaad, de, daar raak je in een gevoelige scenario's. Want ik denk inderdaad dat gaandeweg mijn uh, uh, carrière nog wel uh, die leeftijd uh, flink wat opgeschroefd wordt. Ja, dat vrees ik ook voor jou. Tenzij je het natuurlijk dan nog heerlijk vindt om te werken. Ja, ja. ja, daar ga ik wel van uit. Ja. Goed, nou, welke boeken daar, heb je bij je? Waar begon je mee? Nou, waar welke begon ik mee? Welke je het eerst uit de kast te trekken? Dit is uh, eigenlijk wel een mooi boek om uh, uh, toe te lichten. Dat is De Prooi, geschreven door Jeroen Smit. Mm -hmm. Het is uh, inmiddels al een jaar of zes, zeven geleden uh, uitgekomen. En het boek beschrijft eigenlijk uh, de, de ondergang van de ABN AMRO-bank. Uh, mm -hmm. Nou, waarom heb ik dit als eerste uit de kast getrokken? Mijn carrière is begonnen bij ABN AMRO in uh, 1997... En uh, ik was uh, als net afgestudeerde uh, jong ja, talent uh, helemaal gegrepen door de bank. Ik vond het een, een fantastisch mooi uh, label, hè, het schild van ABN AMRO. Uh, het leek mij gewoon een, een bedrijf waar je met trots binnen kon stappen en, uh, en kon gaan werken. Of nog eens de bank. De bank, hè, het was ook een arrogante uh, bank, hè, ja. niet voor niets uh, de bank. En uh, het gaf mij dus ook een heel stevig gevoel van nou het zou fantastisch zijn als ik onderdeel mag uitmaken van die populatie, hè, van die, uh, de bank. Nou ik heb daar uh, uiteindelijk twee jaar met heel veel plezier uh, gewerkt. Uh, ik ben daar weggegaan eigenlijk omdat uh, ABN AMRO vooral in uh, Amsterdam uh, uh, gehuisvest was. En uh, wij eigenlijk uh, uh, gekozen hadden om in Brabant ons te vestigen. Dus uh, de reistijd begon mij echt uh, tegen te staan. Maar uh, met pijn in mijn hart heb ik het bedrijf uh, wel uh, verlaten. Nou, toch wat ik wel heel erg mooi vind aan dit boek... is dat de looptijd van de prooi is van, uh, vanaf de fusie in 1990 tussen ABN... Mm -hmm. En AmroBank en loopt door tot 2007, het moment waarop dus ook uh, ABN Amro verkocht wordt aan het consortium van uh, drie partijen. Dus heel veel van de namen die in het boek terugkomen zijn ook daadwerkelijk mensen die uh, uh, aan het roer stonden toen ik daar werkte. Ja, ja dat mm -hmm. maakt het extra Je bent meteen vertrouwd eigenlijk als je het boek uh, uh, ja. leest. En uh, daarbij staat uh, de hele uh, periode van 1990 tot 2007 voor mij ook helemaal in lijn... met hoe het gewoon uh, op dit moment met de banken uh, gegaan is. Ik heb zelf nog echt in de opgaande periode uh, bij die bank gewerkt. Nou, je leest ook hier in de prooi, het kan niet op. Hè? Bonussen die uitgereikt worden... Uh, Team uh, uitjes die uh, uh, gedaan kunnen worden. Er was geld zat. Dat heb, uh, heb je allemaal gezien. Dat heb ik van bovenuit. binnenuit uh, meegemaakt. En vond ja. je het niet zorgelijk? Heb je niet met je jonge wijze hoofd geschud? Nee. Nee? Nee. <laughs> nee? nee, dat is een hele mooie vraag, Ben. En ik moet echt met schaamrood op mijn kaken uh, uh, beweren. Dat ik daar uh, ook echt ja, verrast door was. Ik heb zelf ook uh, in de, uh, de eerste twee jaar... Uh, veel trainingen buiten de deur mogen doen. Waarbij je gewoon uh, ontvangen werd in uh, een prachtig hotel. En waarbij dan ook benadrukt werd. Het gaat er vooral om dat je uh, een goed team goed bouwt. Vold, he, een ja, team, team bouwt met je collega's. Dus uh, zoek vooral uh, na uh, de inhoud elkaar ook op in de bar. Om nog even door te praten. En, en maar te zorgen de, ja, dat je een band kweekt en uh, klaar wil staan voor elkaar. En op dat moment ben je zo... Verrast eigenlijk nog door alles wat er uh, om je heen gebeurt. Ja. En vooral ook verrast door dat wat je in de studieboeken geleerd hebt. Dat je dat in de praktijk ook tegenkomt. Dat je daarin opgezogen wordt en uh, ja, ook gewoon echt in meegaat. Ik vond het wel verrassend dat ik bijvoorbeeld ook een, een cursus kreeg van uh, een week... waarin het ging over uh, de kernwaarden van ABN AMRO. En ABN AMRO is natuurlijk een heel groot internationaal mm. concern... Waarbij dus iemand uit Duitsland ingevlogen werd voor een week om ons uh, de kernwaarde bij te brengen. Ja. ja, dat zijn wel momenten dat je denkt, oké, okay, is, hmm. is, uh, ja. Ja. is dat nou echt nodig? Moest ja. je ook uh, vreselijk uh, lange werkweken maken? Dan moet ik er wel bij zeggen. Dat kon ook in die periode. Dat is een andere levensfase waar je dat op dat moment ook in zit. Het was ook voor mij een heel bewuste keuze. Ik wilde de dingen die ik deed ook graag goed doen. En trok ook veel taken naar me toe. Maar het wordt ook aan alle kanten heel makkelijk gemaakt om veel werk op je hals te halen. Dus je bent een beetje dus uitgebuit ook in die jaren? Uitgebuit? Nee, ik vond het zelf ook wel heel erg leuk. Ja? ja, ik heb er geen enkel moment aan gedacht van, hoe, wat maak ik lange dagen. Um, ik zat wel s ochtends om kwart voor zeven op mijn fietsje naar het station. Ik had natuurlijk ook een lange reistijd uh, daarbij. En er waren ook momenten dat je s'avonds om half acht op het station staat in Amsterdam en nog terug naar Brabant mm. uh, moet. En dat je denkt, oké. Okay, als ik thuis kom, dan wil ik eigenlijk meteen naar bed, want morgenochtend gaat hij wekken. Maar dat vond je oké. Okay. Okay. Ja, ik heb daar met heel veel ja. plezier. En een groot deel van je sociale leven zit namelijk ook in die omgeving. Hè? Zo zit het dan even elkaar. Hè? Ja. Ja, wat ik al ja zeg... maar dat is toch absurd? Waarom, waarom zou je dat moeten doen? Waarom zou je daar Om, aan ben, onderwerpen? Er zijn toch genoeg mensen die. Ja, er werken? zijn er wel genoeg, maar, maar waarom zouden er een, een paar kapot moeten werken. terwijl er een hele hoop met hun duimen staan te draaien? Dan is het toch niet goed verdeeld. Maar je weet toch niet wie er in die bank met zijn duimen zit? Nee, en, en ik wil ook nog uh, daarbij opmerken. dat het niet altijd alleen maar inhoudelijk werken was. Hè. Wat ik al zeg, we starten met een, een uh, groep jonge uh, uh, net afgestudeerden. Dus een deel van je sociale leven. Uh, ontleen je ook aan die groep mensen waar je dagelijks mee optrekt. Mm -hmm. He, dus die, die lange dagen hadden ook te maken met uh, na werktijd nog met elkaar uh, het werk verdiepen of een, uh, een seminar voorbereiden. Ja, ja, ja. ook daar ontleen ik plezier aan. He, dus dat, dat geeft ook. Ik ben sowieso iemand die graag onder de mensen is. Dus ook door de week met elkaar uh, op kunnen trekken. Ja, dat vond ik uh, mm -hmm. echt wel een heel mooi uh, aspect van. Je vond van het wel goed zo. Ja. Okay, en voor die periode, al, zeg ik nou erbij. Naar je ja? studie, maar voor ja. de luisteraar, wat heb je gestudeerd? Ik heb bestuurlijk informatiekunde in Tilburg uh, gestudeerd. En uh, in mijn beleving ook uh, de studie die het best aansluit op de baan... die ik ook daarna altijd heb ingevuld als projectmanager. Dus uh, Ik heb altijd gezegd, het maakt eigenlijk niet uit welke academische opleiding je doet. Hè? Het gaat erom dat je een bepaalde manier van, van denken uh, uh, ontwikkelt... Uh, maar ik had ook wel het geluk dat uh, datgene wat ik vakinhoudelijk leerde... ook echt nog steeds van toepassing is op het werk dat ik doe. Dat is ideaal, hè? Ja, dat was uh, mooie bijkomstigheid. Die kan wel slijven, hè? Ja, uh, als je naar het boek kijkt, het, is, uh, uh, het leest als een roman. Het, het is ook echt verhalend uh, neergezet. Uh, wat ik ook prachtig vind, uh, hij noemt het de prooi... omdat ABN AMRO natuurlijk uiteindelijk ten prooi is gevallen... aan uh, uh, dat consortium uh, van drie banken... Um, maar de eerste passage gaat er ook over dat uh, Rijkman Groening, dat is uh, uh, uiteindelijk de topman van ABN AMRO, uh, die ook uh, ja, als laatst aan, uh, aan het stuur heeft gestaan. Um, eigenlijk vo volg je zijn carrière door ABN AMRO ja. heen. En de eerste passage beschrijft dat uh, Rijkman Groening met een vriend gaat jagen en dat hij een uh, fout maakt door uh, zijn geweer niet te vergrendelen. En hij zet het geweer bij de auto na... Uh, uh, nadat ze de jacht hebben afgebroken uh, op zijn kant en dan gaat dat geweer natuurlijk af want hij is vergeten het te vergrendelen en dan schiet het uh, uh, schiet hij in zijn, eigen, hij in zijn, eigen, arm, oh, zijn eigen in zijn eigen arm in zijn rechterarm en dat bepaalt ook een heel groot deel van zijn uh, carrière, want iedereen denkt, nou die, die Groening, Rijkman Groening die is afgeschreven, hè? dat gaat hem niet meer worden. Maar hij knokt zich terug, hij leert binnen zes weken met zijn linkerhand uh, te schrijven en hij leert vervolgens ook om gewoon met de pijn in die rechterarm toch uh, aanwezig te kunnen zijn. En hij zet zich overal zijn pijn heen en binnen no time is hij weer terug op kantoor. Mm -hmm. Nou en iedereen denkt echt uh, naar nou, die man die, uh, die zien we hier niet meer en daar komt hij terug en met de kracht die hij dan uitstraalt uh, en, en ook ja, de, de, de onfeilbaarheid weet hij dus uiteindelijk te schoppen tot voorzitter van de raad van bestuur. Ja dan moet je wel een jager zijn. Dan moet ja. je een jager zijn ja. Mm -hmm. En ook Nou, uh, uh, Na de hand heeft hij ook van het hek op hem gejaagd want, want uh, heeft hij altijd spot gedreven met zijn namen. Oh ja, Rijkman. Nee, ja, nee, ja, is... Rijkman, rijk dan ja, ben je een Rijkman Ja, Rijkman. Ja, ja. rijk ja. rijk ja. ja. Nou, daar is natuurlijk heel veel over te zeggen. En uh, dat geldt uh, niet alleen voor wat we bij Abin Amro hebben meegemaakt, maar ook meteen over het tweede boek, uh, wat ik uit de kast uh, trok. Uh, dat gaat over de bom onder de Baringsbank. Dat is inmiddels een boek wat. Uh, nou, even tellen, al 15 jaar uh, oud is, maar ook daar gaat het er natuurlijk wel over dat uh, vooral uh, de mensen in investment banking en het hoger management bij de financiële instellingen enorm uh, uh, bonussen uitgekeerd hebben en uh, bonussen getrokken hebben uit de transacties die ze gedaan hebben. Dus uh, dat vond ik wel, uh, als je zegt schokkend, vond ik het eigenlijk het verhaal van de Bernings Bank ja, schokkende. schokkender, ja. ja. ja. Dat komt ook omdat de omgeving waar ik bij Airbun Amro werkte, dat was de particuliere markt. Nou Dat gaat over ja, dat veel een beetje kleiner, Ja veel rekeningen, zijn, maar wel ja. standaard werk. De investmentbank, dat gaat over een klein aantal klanten. En ook het daadwerkelijk voor eigen rekening van de bank transacties doen. En dat gaat over bedragen waarbij wij hmm. gewoon ons niet bij Zeg maar, Ik maak me elke week zorgen als ik die stukjes van Joost Luierdijk lees over nou, de City. Ja. Die hij in Guardian schrijft en, en ook in NRC Handelsblad. Waar, waar hij zegt, ja computers die, die, die drijven handel en uh, God weet wat er ons boven het hoofd hangt en niemand heeft er greep op. Ja. Heb jij die zorg ook? Nou, ik vind sowieso, uh, even het uitstapje naar Joris Luijendijk, die doet fantastisch uh, werk. Want hij is dus met zijn journalistieke achtergrond in die wereld uh, terechtgekomen. Nou, buiten uh, de zorg om wat die computers allemaal uh, doen... Wat ik daar ook opvallend aan vind... is dat hij zich ook in het gedrag... en in het ja. sociale ja. netwerk... van de ja. mensen die ja. werken in de city... Uh, heeft uh, genesteld. Ja. Nou, Daar komen ook verhalen uit naar voren. Van, hè, want je vraagt net aan mij... maakte je daar lange dagen? Nou... Ik vond in die tijd dat ik 10, 11 uur uh, per dag, uh, en, en niet week op week af, maar er waren periodes waarin dat voorkwam. Hier gaat het erover dat mensen uh, 15, 16 uur per dag aan ja. het werk zijn. En dus ook uh, gewoon uh, maar middelen en, en uh, voedingsstoffen tot zich moeten nemen. Energy drinks en, en gekke dingen. om overeind uh, te blijven. Uh, je kunt je niet voorstellen hoe die mensen leven. Ja, nou, dat zijn bloedstollende verhalen. Eigenlijk. Ja, dat He? is echt shocking. Ja. ja. En overigens vind ik het wel prachtig hoe Joris Luijendijk dat uh, voor elkaar krijgt. Om daar dus, uh, hey, maar maak, je je zorgen, de... je leest, uh, maak jij je geen zorgen, als je dat allemaal leest, maak jij je geen zorgen. Je kijkt er met wat meer deskundig oog naar dan ik natuurlijk, maar... Nou, het, het ergste van alles is Ben. Ik durf het bijna niet toe te geven, maar ik ben natuurlijk een van de mensen die zorgt dat die computerprogramma's er komen, ja, want dat is ja, het duidelijk. werk wat ik doe. En uh, waar ik op dit moment eigenlijk uh, uh, me meer zorgen over maak, is dat uh, uh, het, het wordt steeds moeilijker. Die, die computerprogramma's die worden ook wel inderdaad steeds uh, complexer en ze nemen steeds meer uh, taken over. Uh, waarbij je inderdaad af kunt vragen van... Hey, waar zit dan de rol van de adviseur uh, op een goed moment? Ja, en de toezichthouders die er ook niets meer en, van begrijpen. Uh, ja, de toezichthouders. Nou, dat is ook wel uh, een, een conclusie uit de prooi... Uh, we gaan daarmee compenseren, want de toezichthouder begrijpt het niet meer. En dus moet de bank, en zeker ook na alle problemen die we gehad hebben... met de uh, gebeurtenissen in de financiële crisis... elke bank moet nog meer verantwoording gaan afleggen... nog meer risicomanagers aantrekken... nog meer mensen die zich bezighouden met compliance. Daar staat inmiddels een apparaat achter... waar gewoon, nou, als ik een project uh, draai... en ik wil een stukje functionaliteit voor een particuliere klant realiseren... moet ik de helft van mijn budget vrijmaken om te houden aan de toezichthouder... en de rapportages op orde te hebben... en het risicomanagement op orde te hebben. Ja. Dus uh, inmiddels is die verhouding gewoon omgedraaid. Hè? Inmiddels is uh, door de risico's die we in het verleden gelopen hebben... en onvoldoende in de greep gehouden hebben... is het apparaat doorgeslagen naar een hele hoop bureaucratie... en mm. rapportages opleveren... waarbij het uh, gewoon eigenlijk elkaar moeilijk maakt om nog dingen voor elkaar te krijgen. Mm. Ja. En wij hebben waarschijnlijk ook dan niet meer door die berg aan informatie... ook niet meer helder altijd ziet... wat er nou eigenlijk aan de hand is. Ja, Vaak ga je door zoveel papieren heen... Ja. dat eigenlijk de kern gewoon onzichtbaar wordt. Ja. Dat klopt. Dat is, vind ik ook best lastig om... juist focus te houden op de dingen waar het echt om draait. Ja. En als jij die... Je hebt nou twee boeken even aan... er ligt er nog een. maar... als jij die boeken leest... en ook Joris Leijendijk, dat raakt jullie al aan... dat je zegt, wat voor mensen er allemaal aan zitten. Heb jij daar in je dagelijkse werk ook een beetje last van? Of zo, dat je denkt, oh wat is dit voor een man of een vrouw? Nou wat ik grappig vond was sowieso bij het lezen van de prooi uh, kwam ik dus daadwerkelijk namen tegen van mensen die ik in mijn werktijd uh, ook daadwerkelijk in real life ben tegengekomen. Mm. En dan uh, ontmoet je iemand in een, ja, eigenlijk in een andere setting dan wanneer je het hier in het boek leest en de analyses erachter ook goed uitgewerkt zijn. Uh, en daar waren namen bij waar... Uh, Waarvan ik me op dat moment niet gerealiseerd had uh, dat, dat, ja, hè, dat dat mensen waren die uiteindelijk deze beslissingen uh, nee, hebben moeten nee. nemen. Eén uh, uh, van de namen, dus vind ik wel mooi iemand om even nog uh, aan te refereren. Dat is uh, Floris Dekkers. Uh, die heb, ik leren, precies, heb ja. ik leren kennen in de tijd dat ik bij Van Landschot uh, uh, werkte. Uh, Floris Dekkers die heeft Bert Heemskerk opgevolgd. Bert Heemskerk is in die tijd naar de Rabobank uh, gegaan en Floris Dekkers die kwam van ABN AMRO en die is uh, verantwoordelijk geweest voor een periode begin uh, jaren 2000 waarin een grote reorganisatie was bij ABN AMRO in het binnenlands bedrijf, hè, dus het Nederlands bedrijf. En waarbij toen een uh, brief de deur uit is gegaan naar alle medewerkers. En er waren twee soorten brieven. Voor jou is een plekje in het nieuwe bedrijf. En voor jou is geen plekje in het nieuwe bedrijf. En die brieven zijn ondertekend door Floris Dekkers. Hè, gewoon vanuit de positie die ja. hij in het bedrijf had. Hij heeft ongetwijfeld die brief zelf niet uh, hoeven opstellen. Maar <lacht> het was onder zijn eindverantwoordelijkheid dat die brief de deur uit ging. Nou, dat werd vervolgens, want ik ben vanuit ABN AMRO bij Vlanschot gaan werken. Werd dat dus de directeur uh, ja. bij Van Lanschot. En toen had ik wel even zoiets van, oh, wow, jij bent eigenlijk met een hele negatieve klank uh, in het nieuws uh, gekomen. gekomen. En uh, ja, vervolgens zit je toch voor uh, projecttoelichting met hem in overleg. En dan denk je wel even, hé, hey, <laughs> je bent eigenlijk een gewoon mens. Ja, ja, ja, ja. ja. Dan is er helemaal niks mis ja, met die kerel. Het zijn nee. toch gewone mensen. <laughs> het zijn toch gewone mensen, ja. ja. En uh, even het uitstapje naar uh, de nieuwe baas van ING... Uh, die moet inderdaad zoveel verdienen, want uh, hij is buitengewoon neem ik aan, want uh, niemand anders kan dat doen, daar moet ik, je kan, hem zoveel ja, geld uh, geven ja. voor, voor die klus. Ja, nou, Onzin? Het, of is dat, uh, hetzelfde uh, hebben wij intern, want inmiddels werk ik uh, niet meer bij een bankinstelling, wel nog in de financiële dienstverlening, maar bij een verzekeraar. En uh, een van onze topmannen is uh, uh, Gerard van Olf, is topman geworden bij SNS Reaal. Ja. En daar is de afgelopen periode ook heel veel over te doen geweest... over het salaris wat hij ja. uh, bij SNS Reaal ging uh, verdienen. En uh, nou, daar, dat lees ik ook wel met verhoogde interesse natuurlijk... Als je ziet, het gaat hier om 5,5 ton uh, per jaar mm -hmm. aan salaris. En dan denk je, potverdorie, NS en SNS-Real zit in zoveel problemen. Ja. Heeft zoveel schuldeisers die uh, aanspraak maken op een uh, geldbedrag. Ja, dan vind ik het ook wel vrang uh, om te lezen dat dit soort salarissen uh, uitbetaald worden. Maar is die het waard? Ik bedoel, uh, ja, zou, zou er niet een, iemand zijn die het net zo goed kan en die het voor de helft doet? Nou dan kom je op een ander stukje waar ik in mijn vakgebied heel vaak tegenaan loop. Is hij het waard? Dan ga je kijken van levert hij ook daadwerkelijk die 5,5 ton uh, per oh, jaar op. Ja. En uh, nou vind ik hem wel echt een, een ontzettend... Uh, uh, Vakman. Hij, zit altijd in, uh, hij heeft bij ons ook altijd uh, verantwoordelijkheid gehad over de financiën. Dus het is wel iemand die echt weet hoe je een uh, bedrijf bestuurt. En hoe je ook onderaan de streep zorgt dat je uh, voldoende geld uh, overhoudt. En uh, welke ingrepen je moet doen om geld te besparen. Het had en... gewoon maar een hele hoop mensen. Dat, dat, zou, een, ja. Ja, dat ja. zou een manier kunnen dus dat zijn. Dat zou denk. ik zelfs kunnen. Ja. Ik, bedoel, ik heb er totaal geen verstand van, maar... Uh, maar je moet wel weten wie, wie ontslaat, oh, uh, ja. Ja. je ontslaat. Als jij de risicomanagers allemaal ontslaat... dan krijg je op een goed moment van de toezichthouder... natuurlijk wel uh, een, een reprimande. Want die zijn nou juist nodig... om je bedrijf uh, in veilig vaarwater uh, te houden. Um, en ja... Het gaat erom dat je de juiste ingrepen doet. En daarvan zeg ik, is Gerard van Olven wel een vakman. En uh, denk ik dat hij aan het einde van het jaar. zijn 5,5 ton ook echt wel uh, terugverdiend heeft. uit ingrepen die hij in het bedrijf gedaan heeft. Hey, ik probeer hem altijd vanuit een business case. Uh, was het mijn huishoudboekje thuis? te benaderen. gaat hij ook ja, daadwerkelijk ja, ja. financieel opleveren. wat wij erin stoppen? Nou, mm -hmm. in dit geval. Uh, ...geef ik hem het voordeel van de twijfel. Ja, ja. En uh, Johan Dijsselbloem... ...met zijn armzalig salarisje... ...haalt dat uh, helemaal niet uh, eruit. Uh, die, die maakt dat niet waar, zijn salaris. Ah, oh, absoluut. Die, die zit gewoon in een hele andere... Uh, uh, ...industrie natuurlijk. Ik bedoel, ja, in de politiek zijn de salarissen... ...een heel stuk uh, uh, lager. Dat is absoluut waar. Terwijl ik denk... ...als je ziet zijn, zijn beïnvloeding... Uh, ...en zeker hè, zijn naam is in, op Europees... ...gebied natuurlijk ontzettend veel genoemd... ...de laatste tijd. Nou, dan, dan denk ik... ...dan heeft hij het knap voor elkaar... En dan geloof ik ook echt wel dat hij voor de Nederlandse overheid uh, zijn salaris meer dan goed maakt. En uh, nog wel in uh, oh, dat denk een aantal wel. malen daarvan... Oh, dat is weer een hele geruststelling. Ja, ik weet ook, want ik net aan te twijfel. Die bom onder de Beringsbank. <laughs> ik weet waarom van? Door wie is dat, door wie is dat gemaakt? Dat... Uh, de bom onder de Beringsbank nee, is, is geschreven door Nick Leeson zelf. Door die, Nick Leeson zelf. Die toen gepakt is met ja, ja. Uh, wat die Zit allemaal weg Zit hij nog steeds in de gevangenis? gevangenis? Nee, nee, nee, hij is uh, nee, heel vroeg vrijgelaten. Ja. Um, overigens even Voor uitstapje. Voor de mensen die niet weten wie Nick Leeson... Nou de, ik, heb dit, uh, ja, ik heb dit boek uitgezocht omdat het gaat over de Baringsbank. En dat is een hele oude uh, representatieve de bank. De bank. Een, hele ja. chique uitstraling. De koningin van Engeland had haar rekeningen daar lopen. En Nick Leeson is natuurlijk die uh, effectenhandelaar uh, uh, nou. die uh, ervoor gezorgd heeft door, uh, dat de Beringsbank fiet is gegaan. En hij heeft een uh, autobiografie geschreven terwijl hij in de gevangenis uh, zat. Ja. En dat is dit boek. Dat is dat boek. Ja. Het is Hoe lang ook, uh, heeft hij gezeten? Drie jaar. Drie jaar? Oh. Ja. Hij is uh, vervroegd vrijgekomen omdat hij uh, leed aan darmkanker. En uh, overigens is hij daar ook weer van genezen. Maar dat was de reden om hem uh, vervroegd vrij te laten. Dus hij is uh, uh, even uit mijn hoofd in 1997 opgepakt. En begin uh, 2000 is ja. hij uh, mm. weer vrijgelaten. Mm -hmm. Dus het is een al wat ouder boek. Hè? Het is zeker 15 jaar uh, oud. Maar uh, ik heb het altijd met uh, verhoogde interesse gelezen. Omdat ik uh, zelf bij Van Lanschot uh, lang gewerkt heb. Hè? Daar heb ik het grootste deel van mijn carrière uh, doorgebracht. En die Beringsbank heel veel parallellen vertoont met uh, van Landschot. Van ja. En dan heb je er nog één leren. Ja, en dan maken we echt even een uitstapje. Want deze twee zijn echt in de romanvorm. Ja, Dat die zijn kan, echt gewoon, alle, uh, alle die kan iedereen Hij lezen. Iedereen van ons interessant. En uh, wat ik in mijn werk steeds gedaan heb is uitstapjes gemaakt. Uh, ik heb een tijd als projectmanager gewerkt en dan ging ik weer aan de kant van opleidingen uh, werken. En dan weer projectmanagement en dan weer aan de kant van opleidingen. Waarbij ik dus, zoals ik ook het begin de rode draad aangaf, het altijd fantastisch vond om mensen een stapje mee te helpen. In hoe kun je nou jouw gedrag wat bijschaven, zodat je toch wat makkelijker zeg maar, in, ja, je resultaten voor elkaar kunt krijgen. En waarbij ik de, de laatste afdeling waar ik als opleidingsmanager mocht werken, ook echt ervaren heb dat mijn manager heel veel ruimte gaf van hoe kunnen wij nou ook een uh, sfeer creëren op de werkplek waar mensen met veel plezier uh, naartoe gaan. Want mensen die met plezier naar hun werk gaan... Uh, zorgen er ook voor ja. dat je uh, betere resultaten neerzet... maar dat ook je ziekteverzuim gewoon lager is... en dat mensen ook bereid zijn om uh, een investering te doen... in hetzij opleiding, hetzij een ander stuk ontwikkeling... waarbij je eigenlijk voor elkaar gewoon een win-win uh, situatie creëert. Nou, het boek wat ik heb meegenomen, dat is een uh, uitgave van Ensamhout... En Samhout is een organisatieadviesbureau. En die zijn zelf uitgeroepen tot uh, organisatie Great Place to Work. Dus zij doen, voldoen eigenlijk aan alle criteria... Uh, waarbij een bedrijf uh, uh, ja, scoort eigenlijk op een prettige plek om uh, te werken. En uh, daar zijn een aantal, je kunt er een kapstokje voor, uh, voor opzetten... een aantal criteria die voor no, de medewerker... Welke zijn Europa. dat eigenlijk? Heel belangrijk is uh, de... de um, uh, ontwikkelmogelijkheden, hè? dus uh, hoe kun je ontwikkelen, uh, ja. welke ruimte uh, geeft de nee, leidinggevende ja. een andere hele belangrijke is ook gewoon echt de omgeving, hè? dus de werkplek waar je zit uh, praktisch, is er daglicht, is er uh, prettige Lucht. temperatuur, je bureau en je werkplek, dus echt je uh, lichamelijke uh, comfort uh, in de organisatie uh, natuurlijk zit er ook eentje bij uh, op het gebied van uh, beloning Waarbij beloning uh, niet alleen uh, het feit is van wat krijg ik op mijn rekening gestort aan het einde van de maand. Maar ook een schouderklopje, een compliment. Ja, hè, dus ook te, te zien en ja. waarderen wat je doet. Nou waarderen dat is het woord wat iedere keer terugkomt. En die waardering die kan in allerlei uh, vormen uh, zich uiteindelijk uh, uh, uiten. Maar mm -hmm. nou, daar heb je eigenlijk Dat zijn wel, de, de drie. De, de, nou, als je het volledige lijstje wil, dan ga ik hem even uh, erbij zoeken. Het <laughs> is een mooi boek. Die, ja. ja, het is een fantastisch boek. Het is ook heel mooi uh, vormgegeven. Ja, heel mooi. En uh, eigenlijk iedereen die ook meegewerkt heeft aan het boek, die geeft ook aan uh, hoe zij ervaren in hun uh, werkomgeving. Uh, hoe zij Great Place uh, to Work uh, krijgen. En uh, nou, waar het eigenlijk ook om uh, um gaat is dat mensen het gevoel hebben dat ze daadwerkelijk iets, uh, iets bijdragen. Hè? Dus dat er ook gewoon echt een filosofische gedachte achter zit. Vanuit zingeving: datgene wat ik doe in mijn werk, draagt dat ook daadwerkelijk dat bij. Moet ik nog zin hebben ook? Dat is het vierde, vierde punt. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Heeft het zin wat je doet? Ja, Heeft het inderdaad. zin, ja. ja iets, dat lijkt me wel wel iets, heel he? essentieel. Ja. Ik kom uit mijn bed en ik, ik, ik, ik heb ook zelf. Uh, regelmatig de afweging. Ik heb ook een, een prachtig gezin met twee mooie kinderen en een leuke echtgenoot waar ik ook graag tijd mee door wil brengen. Ja. En toch besteed ik die tijd op dat moment niet aan uh, mijn mm. gezin. Nou, daar moet dan wel iets moois voor in de plaats komen. Ja. Mm. En zit die zingeving er niet in, dan zie je dus ook dat dat uh, ten koste gaat van de uh, great place to work. To work yeah. ja. Dus dat is ook uh, taak van de werkgever om uh, die zingeving uh, uh, ja, erin te brengen. Ja. Ja, en dan ruimte voor leiderschap vind ik ook een hele mooie. Um, leiderschap, dat klinkt altijd van iets wat de manager uh, erin moet gooien. Yeah. Maar als je de mensen op de werkvloer ondervraagt, dan bedoelen ze met leiderschap ook... in welke mate kan ik zelf richting geven uh, aan het werk wat ik doe. Yeah. Hè, dus heb dat ik bepaalde vrijheidsgraden? Uh, mag ik een eigen inbreng hebben? Uh, is er ruimte? Voor een, uh, nou, het afwijken van uh, afspraken die gemaakt zijn. Of ruimte om eens een keer een stapje uh, buiten mijn uh, huidige activiteit te zetten. Maar waarvan ik denk dat het op langere Goed termijn is. iets oplevert. Uh, leiderschap heeft er ook mee te maken. Ben ik in staat om eigen stuur te nemen in het werk wat ik doe. Nou, de mate waarin je ook een, een medewerker die eigen verantwoordelijkheid geeft. Die draagt ook bij aan het plezier dat iemand in zijn werk. Mm. Oh ja, dat is gewoon nou, ja. middel. Nou, ja. ja. Eigen sturing. Overigens, wat ik zelf een hele uh, prachtige vind... Uh, over eigen stuur ja. is uh, het boek van Stefan Koffie. De zeven eigenschappen van persoonlijk leiderschap. Van effectief leiderschap. Uh, daarin geeft hij dus zeven eigenschappen aan. De drie eerste zijn naar jezelf kijken. De drie volgende zijn naar jou in interactie met je omgeving. En de zevende is om dat geheel ook op scherp uh, te houden. Mm. En uh, dat is een boek wat ik gelezen heb vanuit uh, werkgedachten... Maar wat ook echt bijdraagt in uh, privé. Waarbij je gewoon echt uh, leert van uh, doe ik wel, uh, besteed ik ook wel mijn energie aan de dingen die ertoe doen. Ja. Hè? Dus begin met het einde in gedachten. Waar wil ik naartoe werken? En alles wat je doet moet dus bijdragen aan dat hoger gelegen doel. Mm -hmm. Nou dat soort uitgangspunten, dat zijn Toen, prachtige Wil je die titel nog een keertje zeggen? De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. En het is geschreven door Stefan Koffie. Steffen Koffie, hoe schrijf je dat koffie weer? C-O-V-E-Y. Ja. Koffie. Ja, koffie. Koffie. Ja. En er is ook, nou, dat is inmiddels helemaal uh, gemarkt. want er is natuurlijk een koffie academy en uh, mm. er zijn trainingen van uh, vier of vijf dagen waar nou, je naar ja. kunt gaan. Zeven eigenschappen. Ja, prachtig boek. Mm -hmm. We steken hier een hele hoop op, uh, Janneke. Ja, ik, ik zei ook tegen Els toen ze me de uh, uitnodiging deed om uh, uh, naar uw Literatuur te komen. Ik zei, ik ga ze even een totaal andere uh, soort ja. uh, boeken uh, ter sprake ja. brengen. Eigenlijk is het allemaal veel interessanter dan nou Belletrie. Nou... Nou... Ja, ik ga nog steeds met heel veel plezier... Dit gaat tenminste over de echte wereld. Ja. In plaats wel, van de, ja. die verzonnen wereld... allemaal waar we het maar de hele tijd uh, over ja. hebben... als we romans lezen... En, en de gedichten en alles. Nou ja, het, het is voor mij wel een wereld waar ik inmiddels uh, bekend in ben... en waar ik ook veel tijd in doorbreng. Dus het is ook wel... Uh, dat, dat kan niet anders over zingeving gesproken natuurlijk. Een wereld zijn waar je dan ook je in verdiept... En, uh, ja, dat ja, Je plezier zeker, uithaalt. Zeker, ja. Ja. Overigens ben ik vergat nog een hele belangrijke. Uh, wat zijn nou die elementen van een uh, great place to be? Ja, ja, great place to be, to work. Yeah. Vieringsmomenten. Vieringsmomenten. Ja. Oh, dat vind ik een mooie. Ja, en dat, oh. dat gaat echt, uh, uh, dat kan heel breed gaan. Uh, in het klein, uh, ik vanuit mijn projectmanagement hebben wij een mooi resultaat neergezet. Sta er ook bij stil. Hè, en kom even ochtends bij elkaar. Joh, er is dit weekend iets fantastisch gebeurd. Want we hebben dit weer hè, in uh, realisatie kunnen brengen. Maar het kan ook zijn. Sta stil bij gewoon de verjaardag van je collega. Ja. Ja. Ja. Of zijn trouwdag. Mm -hmm. Of uh, er is een kindje geboren. Het uh, ja. zijn allemaal mooie momenten. Om ja. gewoon ook stil te staan uh, bij elkaar. Ja, ja, Heel goed. En dit bedrijf, het boek ook heeft uitgegeven. Die hebben beneden uh, in hun kantoorpand een grote keuken. Echt een woonkeuken. En zijn er dus vieringsmomenten. Nou, dan komt er iemand binnen met een zelfgebakken appeltaart, ja. bijvoorbeeld. En dan ja. wordt er daar even een koffiemoment uh, gecreëerd. Ja. En het zijn allemaal organisatieadviseurs. Dus de meeste zijn aan roet en niet op kantoor. Maar de mensen die er zijn, die zijn uh, die bij elkaar toilet. en die vieren ja. dat. Ja. Ja. ja. Heb je na Van Landschot een andere werkgever uh, gekozen? Ja, verzekering. Ja, ik zit nu bij uh, wat vroeger Interpolis was. Oh, ja. En dat is natuurlijk gefuseerd. Dus nu val ik onder de grote achmea uh, achmea is dat. Ja. Ah, ja. Achmea-beheer. Ja, Centraal Beheer, Achmea, <laughs> en uh, FBTO valt eronder, en Interpolis. Even Apeldoorn bellen. Zeker. Is ja. dat er ook bij? Ja, nou, dat, ja. Is, uh, Centraal Beheer, dat ja. is Centraal Beheer. Dat is Centraal Beheer. We gaan afronden. Ja, afronden. Want we hebben nog Letitia, die heeft ook altijd een heleboel te vertellen. Gaan we even luisteren naar Eefje de Visser. En het lied heet Hartslag. MUZIEK Frans laat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 Maar blijf daar Al veel te lang wakker licht. Buiten is het al lang licht Ik slaap allebei Ja. ja Ben, ik heb een mooi lassootje voor je. Een lassootje. Hoorde je dat die hartslag daarnet? Ja. Nou goed, heb je Simeon ten Holt's uh, uh, mega hit gehoord, Kanto Ostinato? Natuurlijk. Natuurlijk. Nou, heb je ook gehoord dat als er twaalf piano's zijn, dat er één... een beetje harder een beetje zachter. Die beat die erin zit, die is zo... Op, ja, is dat ook niet de herkenningsmelodie van, van boeken, van, van Wim Brands? Daar zit ook uh, Canto Ostinato in. Oh ja ja ja, ja, ja, ja. Maar soms speelt ze met twee boeken. Ja, blauwen. en allerlei maar, orchestraties en variaties. Ja, en wat nou aardig is, uh, er is een boek uitgekomen van, um, uh, hoe heet ze, uh, Wilma de Rek. En die heeft een heleboel soorten uitvoeringen verzameld die ze beschrijft, van die kanto. En het aardige van het boek is onder andere ook dat de cd met al die verzameluitgaven van verschillende uitvoeringen plus een dvd bij het boek zit. Ik denk dat het een juweel moet zijn, want je kunt er wel over praten... Maar als je zegt, ik zal het wel even laten horen of ik zal het wel even laten zien, mm -hmm. dan werkt dat toch weer heel anders. Ja, ja. En zeker deze man heeft, heeft, heeft zijn, zijn werk zo de maatschappij in geplucht, Dat gaat er nooit meer uit. <laughs> my zeg maar eens even hoe het heet. Kanto Ostinato. Ja, maar het boek. Oh, het boek uh, heet ook zo. Oh, dat heet ja, ook ja, zo. Ja, ja, ja. ja. Ik heb wel... Ten Hols, mega hit. Ja, het is het dus een mega-hit. Ja. Het wordt te pas en te onpas, maar dat is niet groot. Het is nooit <laughs> te groot en onpas. Wordt het nu gedraaid en ik, kan, ik kon er al geen genoeg van krijgen. Ik had de allereerste opname van uh, Jan Twin toen, ja, toen nou ja. hij ermee begon. Mm. Die stuurde een zusje aan mij en de hele familie. In bed of in bad. Iedereen zat naar die kantoors die naartoe... ja. <laughs> Jarenlang. Dus het werd tijd dat er eens nieuwe uitgaves kwamen. Dus 192 pagina's. Bespreking van dat stuk. Maar dat kan ook 14 uur duren. Het ligt maar aan wat de pianisten er zelf nee, doen. Ja. Mee spelen en, en omspelen. Ja, dat is heel fantastisch. Um, een ander dingetje. Uh, ook ook zo'n... Zo er is een... ...postzegel uitgegeven... ...van Jane Eyre. Jane Eyre. Jane Eyre. Jane Eyre. Ja, Jane Eyre. En, de, en de hoofdfiguren... ...van haar boeken... ...die staan zo vermakelijk afgebeeld... ...op die postzegels. Ik denk, wie, van mij, wie, wie kan mij daar aan helpen? Moet je eens kijken. Het ja. zijn schilderijtjes, ik kan ze in de geachte luisteren ja, ja, laten zien. Ja, je zou zien. ze zo kunnen maar ze, uh, Ja, je zou ze zo willen ja, ophalen. Zei je me niet dat het Jane Austen was? Zei. Ik, is er ook een postzegel van. Uh. Jane Eyre, zei ze. Zei ik Jane Eyre? Ja. ja. Oh, neem maar niet kwalijk, ik zie je. Ik ben <laughs> <laughs> is, helemaal in het, het Engelse gedoken Jane Austin. Ja. Ja ja ja ja. Ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. En, en, en kijk, het is, uh, geloof ik, een of ander jubileum. Ja, 50 jaar na het laatste boek of zoiets. Uh, dat, dat, ik denk dat het heel mooi uitgegeven is. En ook een eenheid vormt als je ze allemaal zou hebben. Dus, naar wie moeten we ons nou wenden om ze te hebben? Ik weet het niet. Er is in 1975 al eens eerder een serie verschenen, maar die is... In de vergetelheid geraakt. Zou je die niet gewoon bij het postkantoor kunnen halen? Heel simpel. Bij het Engels postkantoor dan waarschijnlijk. Of ze kunnen ze Is dat een Nederlandse uitgave? Nee. Engels. Ja. Engels, Engels. Engels, ja. Engels. Ja. ja, zou je dat ja. hier krijgen? We hebben trouwens geen postkantoor meer volgens mij. En, en bijna geen postzegels meer en, en, ook, hè? <laughs> je ja. dingen met die meer. Alleen mooie lipjes erop. Ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> nou, je moet, het, je moet het maar zoeken. Maar um, over, dit dit ik over ik de zo, grens uh, pratend, die recensie van Griet op de Beek. Ja, dat vond ik wel Zullen wij wel die helder. samen aanschaffen? Oh, geweldig, denk ik, als ik de recensie ja. van... Danielle Sardijn kan heel goed recenseren. Die weet heel goed de, de, de, de essentiële punten. Van kwaliteit ergens uit te trekken, gewoon. Vele hemels boven de zevende. Ja, de titel alleen al is dat was heel mooi. weg ja. te vliegen. Hè? Ja. Het is een hele serie portretten van Zeven mensen die. Met, met, ja, plus hun omgeving die er wat ja. mee te maken heeft. En je zou denken dat wordt inteeld op den duur of zo. Nou, helemaal niet. Het zijn allemaal portretjes zoals van Alston. Uh, wat ik nog meer. Ja, dat. Ik wil ik eigenlijk wat meer met jullie op ingaan. Op de writersboot. Uh, ja, uh, Renate Dorstein heeft nu gemaakt de blokkade. maar ze is weer aan een nieuw boek bezig. Um, in de blokkade beschrijft ze dat ze het niet kan schrijven. Ja, nou. En ik ben, ik ben ook eens achteraan gegaan om, om daar verschillende dingen van uit te zoeken. Je komt er niet achter wat jouw brein doet als die weigert om jou te laten schrijven. Sommigen zeggen, als je zo'n aantal voorbeelden opnoemt en voorbeelden die je er zelf van kent. Er is iets gebeurd in zo'n leven waardoor je lam geslagen wordt en denkt, het zal wel. En, en als je vol stress zit, kun je ook bij je trui niet uitkrijgen als het heel erg is. Dus dat een schrijver dan niet kan schrijven, oké. Okay. Maar wat gebeurt er in je hersenen? Wat, wat maakt dat je hersenen zeggen, ik doe het niet meer. Mm -hmm. En waar gaat het dan om? Om het verzinnen van het verhaal. Of het bewegen van je, je, je, je, je arm of je, je, je computer als vertaling van wat er zich in je kop afspeelt. Ook haar beschrijving geeft geen uitsluitsel. Maar dat is het juist. Daarom schrijft ze het op. Maar nou, Een beetje wel. Ik zag dat ook. Ja, ik zag dat he. ook. Ja. Nou, zij, ja. Ja, vertel me. Ja, van het zusje. Ja, ja. van die zus. Ja, kijk. Het, het zusje heeft zelfmoord gepleegd ja. ja. En zij realiseert zich dat alles wat ze geschreven heeft sindsdien eigenlijk. Passages zijn uit het verwerkingsproces daarvan. Ja. En dat is dan zo'n beetje aan zijn einde gekomen. En wat nu? Want ze heeft daarmee niet voorkomen dat het zusje de noodsprong maakte. Mm -hmm. Dus onbevredigend blijft het in dat opzicht ook. Je zou haar zeggen kunnen, te vergeefs. Maar wat gebeurt er nou in je hersenen? Daar is ze naar op zoek, ook met behulp van gesprekspartners. Wat, wat, zelfs Swaap weet er niks op, Dick Zwaap... Uh, ...waarom doen die hersenen dan niet meer wat ze moeten doen? Ja, je zou bijna zeggen... ...omdat hersenen hun eigen, uh, hun eigen dynamiek hebben... ...maar je komt er eigenlijk niet achter... ...of het een gebrek is aan een onderwerp goed uitwerken... ...of... ...in staat zijn de discipline te bundelen om het te doen. Nee, dat zegt ze, die hele gereedschappenkist, die trucendoos, die, die, die werkt dan die niet werkt meer. Die werkt niet meer. We hebben hetzelfde interview gelezen, kennelijk. Ja, ik heb het gehoord, van, van, zij zat met Sibeling aan tafel. Oh nee, nee, ik heb en, een interview gelezen. Oh, ik heb het gezien, ja, ja. ik heb haar dat horen vertellen en zij weet dat er toch wel aan. En Sibeling die en zei ook, al die boeken die ik heb... Al die boeken die ik heb geschreven waren nodig om die bed, dat bed te kunnen schrijven. Ja, maar dat is iets anders. Dat is anders. Ik heb de heleboel van Sibbeling gelezen. En ik mag zeggen, ik was een early bird bij de bed ja. Ik voelde het gewoon aankomen. Al die kleine boeken die hij schreef, dat waren deelverwerkingen van een groot levens. Uh, Drama zou je kunnen zeggen. Althans, als je het een drama vindt. Hè, die mm -hmm. enorme ja. uh, gebondenheid aan, aan, aan de, die discipline rond het, het geloof. Maar nou is er een boek uitgegeven van Sibelink dat zijn eerste link zou zijn. Ja. En, ja. en uh, dat is nooit eerder uitgegeven? Dat, is, dat heeft hij ooit wel geprobeerd, ja. Ja, maar dat is niet gelukt, nee, hè? Nee, nee, Ze namen nee. het niet en, en, en nou zegt de recensent terecht, want het is een vreselijk boek. En, uh, dat, dat, maar daar zou zijn hele komende oeuvre al in zitten. Dat kan makkelijk. Ja. Je, kan makkelijk, je kunt het aanwijzen dat waar, waar de kern van de problemen zitten. En dat hij dat dan laterhand uitwerkt. Uh, dat is, ja, daarvoor is hij schrijver mm -hmm. natuurlijk. Hè? Om er steeds dieper op in te gaan. En dat zo'n eerste boek misschien niet zijn knapste boek is. Komt ook nogal voor ze, Dat ze het uitgeven. <laughs> dat ze, dat ze het ja, nee, de, dat, uitgeven. er is nu wat anders. Nu kan de uitgever zeggen dat verkoopt wel. Mm hij -hmm. heeft ja. de lachers op zijn hand. Zo gebeurt ja. het. Maar als ja. ik die recensie lees, dan uh, nodigt dat niet uit om, om het boek te maar, gaan lezen. En verder dat een heleboel mensen het al hebben gekocht, ja? willen het nu hebben. Mm -hmm. nee, dat dus speelt in, in de boekenbranche iets, iets, uh, ook iets hebberigs. Als ik denk dat iets van heel veel waarde is... Ja, uh, hoe is dit winst uit het verleden zijn garantie voor van de, de toekomst. toekomst. Ja ja ja. ja. Of vond ik dat wel mooi, we hadden het net even over de komst van Frans Thomaeze. Ja. Die geeft ook aan uh, de de boekenwereld is vercommercialiseerd en hij heeft juist een tegenbeweging. Zijn boeken uh, roepen iedere keer een andere doelgroep aan. Ja, ja, ja maar de, ja, ja. de, de, de uitbreidt ja, ja, mm -hmm. ja, maar de uitgevers weten gewoon dat zodra Thomaeze zijn mond open doet, komt er waarheid. Verkoopt het. Ja. En dat dat dat, dat dat dat elke doelgroep gaat dat merken. Dan heb je weer een doelgroep erbij. Maar het is, zo, het is ook een hele vreemde man, hè, hij heeft, hij heeft echt aan alle... Zou die vreemd? Hij heeft, hij heeft ontzettend veel ondernomen in zijn oh, leven. Oh ja, ja, maar ik wil hem niet vreemd. Nee, nee, nou sorry. Oh. Je moet zeggen, buitenissig of vreemd is het een goede woord. Nee, nee, dan zou je gelijk in hebben. Een ondernemend iemand. Ja, van alles heeft hij al gedaan. Hè? Van barpianist tot, uh, tot uh, zwaar... Uh, het is die wel een karakter, hè, zou ik oh, zeggen. Absoluut. Ja, het ja. is zeker een voorkomen. Ja. Ja. Ja. Maar als je nou kijkt naar mensen die zwaar getroffen zijn door een Reutersblok. U hebt Joost Zwageman, die heeft er ja, een, een jaar lang niet kunnen schrijven. Had, ja. En die heeft het wel zo genoemd om te benoemen: ik kon niet schrijven, ik was te ziek te beroerd, te, te, te, te ver van, van dat gebeuren wat nodig is voor schrijvers te zijn, om een schrijver te zijn. Maar hij heeft intussen van alles gedaan. Het is niet zo dat hij helemaal ja, niks... Nee, Hier nog ja, eentje. Of... Uh, Paolo Giordano, oh, met ja, de eenzaamheid die... van de primitallen, ja, ja, ja. hij had ook na, na zijn bestseller, zijn Writers ja. writersblok, ja kijk en dat is weer een andere reden ja, ja, die kop zat je zo je vol en, en ja. dat was zo'n ontzettend grandioos uh, monumentaal meesterwerk ja. dat hij daar bijvoorbeeld gewoon back af van geweest ja, ja, ja. is kan ook een reden en, zijn uh, om niks meer op papier te krijgen er ontstond een heel circus en dat deed hij al ja. mee dat had hij eigenlijk niet moeten doen, maar goed hij ging erin mee en, en uh, ja. hij, hij wist eigenlijk niks anders meer ja en dan heb je ook nog schrijvers en ik denk dat dat heel, heel uh, ook voor Dorstein zou kunnen gelden die zijn bang voor hun eigen Personages. Die roepen een personage op en weten dan, om eerlijk te zijn, moet dit personage nu dit doen of dat doen, of zus denken en zo praten. Maar de gevolgen daarvan, daar schrikken sommigen voor terug en dan kan ook een reden zijn om te denken tot hier en niet verder. En dan worden ze gewoon door zichzelf uh, verder geblokkeerd. Ja. Maar ik had wel het idee uit dat interview, en jij meen ik te horen ook uit wat je gelezen hebt, ...dat die zelfmoord van dat zusje nog wel een hele grote rol daarin speelde. Ja, dat dacht ik wel. Ja, ja, dat hangt natuurlijk zeven. nooit meer op, hè? Nee, dat want zij weet ook mee. niet eigenlijk of ze er nog ooit iets over kan schrijven, nee. ja. Terwijl ze dat eigenlijk wel zou willen. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Dus dan is dat zo erg dat het zich waarschijnlijk toch inkapselt... En, en het, lijf, het, het niet meer lijf, als je brein een deel van je lijf uh, mm -hmm. mag eten... dat het, het lijf, uh, inclusief brein, het gewoon oh, zegt... Ik, ik, ik doe niet meer mee. Doe ik uh, niet, doe uh, yes. nou. Zer, ik weet Wat niet. Wat ik je... wel heel aardig zou vinden... Ah. Uh, in het kader dat Mali ook weer zo ja. in de belangstelling staat... Ja. jij had hier iets uitgezocht ja. ja, ik zal je zeggen, Els, ik had het van jou geleend... en ik had er misbruik van gemaakt. Misbruik? Ja, misbruik. Ja, misbruik. Um, ik heb een lezing gehouden voor een gezelschap waar ik het had over uh, cultuur, culturen en cultuur Rode C. En om zonder heel veel theorie te laten zien uh, hoe je tegen een andere cultuur aan kunt kijken, want het was een van mijn uh, stellingen. Uh, waar we het over zouden hebben na de hand. Heb ik een heel klein verhaaltje. Uit het boekje ge genomen. Wat ik van Hans Taal. Van jou had geleend. De vraag van de vrouwen. Ja en Hans Taal heeft een tijd in Goorla gewoond. Ja, maar dat noemen wij geen misbruik. Hè? Nee ja. dat noemen wij uh, geen misbruik. Dat is juist uh, leuk. Vanuit aan, dan dank. In ieder geval dank aan Taal. Want die schrijft zo verrukkelijk soepel. En in dit kleine verhaaltje laat hij zien. Uh, naar mijn smaak. Want hij zegt het niet. Dat in het afgelegen volk van de Dogon de vriendschap en gastvrijheid uh, basiswaarden zijn. Mm -hmm. En dan kun je je voorstellen als je je even realiseert dat, het, dat de dorpen van de Dogon vrijwel verticaal tegen riffen opgebouwd zijn. Oh. De huizen staan boven elkaar en de bovenste huizen die moet je met touwen bereiken. Zo. Dus die mensen, kan je gauw zeggen, wonen heel excentrisch. Ze ja, zijn dus zeer ja, ja, ja. op elkaar aangewezen. Ja. Als jij dan de waarde van de gastvrijheid niet respecteert, doorbreek je een enorm taboe. Ja. En dat wordt je betaald gezet als vrucht: dat een gast onderdak krijgt bij een dogon. En een cadeau, heb ik erbij geschreven, een zaak is even vanzelfsprekend als het opgaan van de zon of het vallen van de avond. Het is zo vanzelfsprekend dat enige andere gedachte omtrent het gastheerschap bij Dogon Volk simpelweg niet bestaat. Mijn vriend Kassok zei daarover het volgende. Je kunt niet gaan eten zonder je gast uit te nodigen aan de maaltijd deel te nemen. En als iemand je erf betreedt, is het je gast, dan heb je niet voor het uitkiezen en zie nu wat Anna overkwam. Het is misschien wel eeuwen geleden, zegt de mythe... dat de oude Anna het huis bezocht van een dogon. Hij blijkt echter een zeer gierig man... die zijn gasten nooit iets cadeau doet. Anna weigert te vertrekken, te vertrekken voordat ze een geschenk heeft ontvangen... en ze blijft zitten op zijn erf. Snachts regent het en de volgende dag wordt de miel geoogst... een graansoort, zodat er volop voedsel is... Anna is echter nog steeds op het erf van de Dogon. De gierige man zegt tegen zijn vrouw niet te gaan eten, voordat Anna is vertrokken uit zijn huis of te wachten tot ze slaapt. Anna blijft echter klaar wakker, zodat het Dogon-gezin met honger de volgende nacht ingaat. Weer regent het en overdag worden de bonen geoogst, waardoor de maaltijd zou kunnen worden aangevuld met verse groenten. Opnieuw nieuw, zegt de Dogon tegen zijn vrouw, te wachten met eten tot het Anna slaapt. En opnieuw blijft Anna wakker, zodat er niet gegeten kan worden. De Dogon besluit samen met zijn al even gierige vrouw een list te verzinnen... om Anna het huis uit te krijgen. Hij wil zich laten vallen op zijn erf en een ernstige verwonding voorwenden... waarna zijn vrouw Anna zal bewegen hulp te gaan halen in het dorp. Op het ogenblik dat Anna zal zijn vertrokken... kunnen de Dogon en zijn gezin dan snel wat eten. Zo gezegd, zo gedaan, de man laat zich vallen... En zijn vrouw roept de hulp van Anna in om mensen te gaan halen in het dorp. Ze overdrijft een beetje en gaat zo ver om te zeggen dat de man dood is. Mijn man is doodgevallen, Anna. Ga alsjeblieft hulp halen in het dorp. Ik ben hier een vreemdeling. Laten we het lijk neerleggen bij de doornstruiken en samen gaan halen. Hulp dus. Samen dragen ze de Dogon weg en op het ogenblik dat ze de doornstruiken bereikt hebben, laat Anna de man vallen... zodat hij hardhandig kennis maakte met de scherpe doren's En dat duidelijk laat horen. <lacht> dat brengt de man eindelijk tot bezinning. Het lijk staat op en maakt duizend excuses. De man laat een schaap slachten en er wordt een feestelijke maaltijd bereid... waarbij Anna de lekkerste hapjes krijgt toegestopt. De volgende dag bij haar vertrek krijgt ze ook nog een schitterend geschenk mee. Sinds die tijd krijgt een ieder die erom vraagt en zelfs dikwijls als hij er niet omvraagt... een geschenk van een Dogon. Zo kort is deze mythe. En zo, zo ja, ja. wijddragend ja, ja. in feite... Hè, ja. wat betekenis en praktijk betreft. En zeg nou... Hans Daal kan schrijven. Ja. Het is duidelijk de, de, de, de, de toon van een oud verhaal... Hè, wat, wat hij niet heeft bedacht... wat hij uit de mond van de omgeving heeft opgepikt... En de, uh, elk verhaaltje wat hij schrijft, is weer heel anders van strekking en ambiance. Dat heeft hij knap gedaan. Ja, ja dan, dat wou je nog eens horen. Ja, een ik, voorbeeldje. Ik, ja, er, zijn, er zijn spannendere verhalen in, maar die zijn allemaal veel langer. Dus dat, dat wou ik dan nou ook niet doen. Nee. Terecht? Goed, nou... Maar ik vond het wel... Uh, ja, ik, ik, heeft, ik weet niet of hij meer boeken heeft geschreven dan één. Maar ja. ik weet wel dat ik. Ja, de heeft hij ook... Dat ik toen dit uh, ik gelijk Ik moet nog even een nemen. Ja. Oh, nou, nee, dat maakt niks aan. Ja. Maar dat vond ik wel mooi. En dan heb je nog wat wou je. Ja, nou, van Christian Weitz Ja, van ja, Christian Weitz Ja, nou verder met Christian Weitz of wil je iets wel? Nou, nee, laat maar zitten. Wat? De recensie. Ja, ja nou, want dan daar gaan we verder mee. Oh, Christian Weitz kan ook blijven zitten. Nee, nee. Jawel, nee, maar... Nee, dan moeten we ons we hebben inmiddels al geen tijd meer. Zo, uh, dus je kunt nog iets vertellen over Christian Weitz. Nou, ik was benieuwd naar dit boek, artikel 285b. Ik dacht, dat is een, een, een ambtelijk boek. Dat verstaat zich toch moeilijk met de, de... de ontslag die hij erbij heeft laten maken. Nee. Maar ik het is was... een artikel uit het uh, wetboek van strafrecht. So, ja, dat is het ook. Ja, <laughs> ja. En... Zie ik nu. <laughs> ik verwachtte... Een, een briljant boek, omdat uh, de, de euforie die uh, op de nominatie is gekomen... ...een hoge ogen heeft gegooid, overal enorm besproken is. Ik dacht, dan nou wil ik eens weten wat hij eerst heeft geschreven. Mm. Uh, dat is, het was pas, de euforie was het tweede boek. En wat, wat, nou, dat ene boek haal ik wel in, wat, wat, dat wil ik dan ook lezen. Ik kan er niks mee. Hij begint prachtig en dat wil ik jullie absoluut niet onthouden. Hij begint heel schitterend en daarna heeft hij het gehad. Oh, dat is vlucht dan. Ja, tien, ik bedoel tien, dat regels, gehad, tien regels en de rest is... Laat je niks wijs maken, het begint allemaal heel onschuldig. Met vingeroefeningen en post bijvoorbeeld. Ik heb geleerd die twee karweitjes gelijktijdig af te handelen om er zo snel mogelijk vanaf te zijn. Je opent alle brieven, zet ze achter elkaar op de lessenaar van je piano... leest ze aandachtig door, terwijl je vingers ondertussen iets voor zichzelf mogen doen. Als je het fel omdraait, schuiven ze één toonsoort op, die vingers. Je post als schijnpartituur. Het is een oude truc van Clara Schumann... die overigens veel spannendere brieven kreeg dan ik. En zo gaat hij dan een tijdje door. En dit vind ik een veelbelovende start. Ja denk, wat, wat begint deze man hier te verzamelen aan, aan, aan blik, hè? En hoe komt hij erbij om uh, dan te zeggen... bij het verschuiven van een papier... verschuif ik ook van, van grondtoon van mijn vingers. Ik, dacht, ik had hoge uh, verwachtingen Verwachting. van dit boek. En het uh, wist ik maar zo'n volgende zinnetje. En daar staat, ik wist waar het om ging... Kijk, het, hij begint met laat je niks wijs maken. Het begint allemaal heel onschuldig. Twee alinea's verder. Ik wist waar het om ging. Het kwam helemaal niet uit de lucht vallen. Het had natuurlijk met een vrouw te maken. Zoals nagenoeg alle problemen die mannen zich op de hals halen. Eén, twee, goede zinnen. En dan denk je, zie zo, het probleem is geschetst. Daar komt het aan. En het hele boek verder gaat hij door met het verzamelen van... Ik zou zeggen die Ver uit de krant... Hij gaat nooit dieper dan de bovenste laag. Um, uh, super ijdel en meer. Ik heb niet eens willen uitlezen. Mm. Ik denk, kan mijn tijd maar even uitleggen. Je bent gestrand. gestrand. En waarom super ijdel? Uh, nou, hij ziet overal zichzelf in terug. Oh. En dat zoekt hij ook op. En dan denkt hij daar wel wat over na. Ja, maar ik en je, ja, ik zo, zo dus ik zo. En wat hij dan in feite doet, is, is op, op, op elke hoek van de straat seks najagen. Moet hij weten. Maar, <laughs> maar dat hoef jij niet te weten. <laughs> nou, ik wil dan wel weten waarom... Dan of hij het dat zo goed schrijft dat ik, ik het seks, moet hè? weten. Ja, Of de zijne. Oh, ik bedoel, oh, ja, als ik, hij moet mij duidelijk maken door zijn schrijftalent waarom ik mij daarvoor in moet, moet interesseren het is met 80 bladzijden niet gelukt oh ja. en toen dacht ik dat, dat is dan je vreemd je bent niet euforisch over dat boek <laughs> nee hele goede ben nee nee nee zeker niet zeker niet zijn pen is niet slecht en misschien meer dingen bij hem ook niet zou maar uh, moet zijn hij... boek Euforie, zou dat beter kunnen zijn ja, je loopt er niet meer in nou ik heb het dus in de verkeerde volgorde gelezen. Ga je hem nog verder lezen dan? Nee, of, nee, nee. Nee, nee. Nee. nee. Ik zeg, ik, ik heb maar 24 uur op een dag. Ja. <laughs> er wordt zoveel moois gezegd. Maar ga je ja, nou, ja. Er wordt zoveel. Maar euforie heb je nog niet gelezen. Nee, daar heb ik stukjes uit gelezen. Ja, ja. En daarom dacht ik. En dit moet het dit zijn. Dit moet het zijn, want dit is de basis. En dat ja. viel me dus uh, niet mee. Een briljante nou, dan gaan wij het ook niet lezen. Nee. Je ja, doet het gerust en ben het vooral, wees het vooral niet eens. Ik ben momenteel wij... begonnen met, met dat, uh, de nieuwste van, van Frits van Oostrom over de 14e eeuw. Ja. Mm -hmm. Een wereld van woorden. Mm -hmm. Ja, dat is toch uh, zeer interessant. Hè? Uh, nou ja, ik ben nog niet verder dan, dan het eerste hoofdstuk. Uh, en ik zag ook uh, Wim Brands in boeken met, uh, met Frits van Oostrom in gesprek. En ik hoor soms van, van mensen dat, dat dat een geweldige interviewer is. Maar dat vind ik nou ook een slechte interviewer. Wim Brands? Wim Brands vind ik een slechte interviewer. Niet... Uh, ja, Joost Minnaert is stukken, stukken beter. Steek met kop en schouders boven Wim Brands uit. Dat is toch een slechte interviewer. Nou ging het over uh, de, de, de vres, verschrikkelijke uh, 14e nee, eeuw. Nee. Het ging over... Uh, Overstromingen en het ging over pest en de oorlog. En nou, uh, over stromingen, daar, daar vroeg hij wat naar. Nou, dan uh, had hij uh, wat over stromingen verteld. Nou, dan moest hij ook over, wat over de pest uh, vertellen. Nou, uh, Van Oostrom uh, uh, vertelde hoe dat ging met de pest. Uh, Smorgens uh, was je nog hartstikke gezond en smiddags dan, dan, uh, nou, dan, dan uh, kreeg je, je al de wat de verkleuringen. En met, met de vespers uh, was je dood. Nou, daar stond uh, Brands van te kijken. En toen wilde hij weer over de overstromingen verder gaan. De, wat al aan de orde was ge, geweest. Hij volgde hem helemaal niet. Hm. Nou wilde hij ook nog eens wat over, over de overstromingen. Wat moet ik me daarbij voorstellen, zegt hij. Terwijl het al aan de orde was geweest. Slechte interviewer. Niet volgen. Maar is dat nou alleen Die keer. Ja, <laughs> ja. <laughs> ik vind hem altijd heel nee, goed. Nee, nee, nee, nee. Ik mag hem vragen. Oh. Jij niet? Nee, nee, of is dit alleen deze keer? Of wat is het? Ah, ook dat gesprek met... Nee, uh, minuut. Had hier een... Van met Thomas Rozenboom vond ik ook niet goed. Uh, dat, uh, nee, nee, nee. Maar goed, als jullie hem goed vinden. Ik, vind, uh, ik kijk er uh, altijd bij gewoon. Ga je gang, ja, ik ga, ook. ga je gang. Ja. En dan, dan maar een minuut, hij de muziek eruit aan. luister je, een je wel eens, de de maar, luister, je eens op veel beter. de radio? Wat zeg je? Luister jij hem ook wel eens op de radio? Nee. Moet je het doen? Nee, ja? Ja, ja. Dan word je niet afgeleid door van alles, maar dan. Daar komt iets tot kernachtige dingen Oh, is die misschien op de radio beter dan op de televisie? Dat weet ik niet oh, oh, oh. Dat, Ik bedoel, dat is privé Want zij vindt, dat hem privé. Oh, vindt hem altijd goed <laughs> Nou, uh, ik hoor de slot-tune uh, ja. gaan afkondigen Els naar Kemenade, Janneke van Daal, Letitia van de Heuvel Ben Donen Met medewerking van Radio